Zo, dat was weer even een lekker nummer Ja, daar zijn we weer We gaan zo het uh, volgende uur in Met uh, nog vele leukere dingen Die er gaan komen We gaan even uh, Jeffrey paparazzi bellen We gaan even kijken of we Jim kunnen bereiken We gaan even gezellig uh, Even kijken wat hun uh, hebben gedaan op Valentijnsdag En uh, natuurlijk Jeffrey moet uh, Een roze trui kopen Want uh, die gaat een pink pop. Maar uh, dat komt helemaal goed Hier heb je het volgende nummer Van uh, Jurk als je weet wat je wil.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 dat het kabinet veel meer zou moeten uittrekken voor onderwijs en zorg. D66-lijsttrekker van Bokstel sloot zich daarbij aan. VVD-lijsttrekker Hermans zei dat het kabinet nu eenmaal orde op zaken moet stellen. Hij bestreed dat het kabinet bezuinigt op onderwijs... en hij zei dat het in die sector best wat doelmatiger kan. Tijdens het debat verdedigde de PVV-voorman De Graaf... de stelling dat de provincieambtenaren geen hoofddoekjes mogen dragen. Volgens De Graaf is het hoofddoekje het symbool... van de onderdrukking van de vrouw binnen de islam...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 En is tot de conclusie gekomen dat de man inderdaad in strijd met de afspraak heeft gehandeld. De medewerker is op non-actief gesteld. Afgelopen zondag, gisteren dus, ontstonden rellen tussen groepen Macedoniërs en etnische Albanese bij een middeleeuws fort waar een kerk gaat worden gebouwd. De islamitisch-albanese deel van de bevolking wil dat er ook een moskee naast komt. Acht mensen raakten gewond bij de rellen.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 Zo, altijd even lekker yeah nummer. Hoor je dat? Uh, we gaan zo even lekker uh, Jeffrey Paparazzi even bellen. Want uh, hij gaat naar Pinkpop. En uh, we gaan hem even vragen of hij nou eindelijk zijn roze shirt gekocht hebt. Want dat moet je wel even een beetje hebben dan, hè? Dus uh, in de tussentijd uh, luisteren we heel even naar het volgende nummer terwijl ik hem even bel. En uh, dat is uh, Fake Blood. van. Dat is Fake Blood met I Think I Like It. Genieten van. Dus we bellen we even Jeffrey Ik ben benieuwd Of hij opneemt op Valentijnsdag Jeffrey Hey Jeffrey, met Robbie Hé hey Rob Alles goed, je bent op de radio Is dat zo? Ja, want uh, het is weer Valentijnsdag ja, oh ja, dat klopt. Dus ik denk, bel even. Misschien heb jij wat gedaan. Uh, nee, niet veel. Nee, ik ja, ook niet. Ik ook niet. Ik heb alleen gewerkt. Oké. Okay. <laughs> maar ik moest uh, even van Wendy vragen of jij al een roze shirt hebt gekocht voor Pinkpop. Nee. Niet? Nee. Nee, dat kan niet. Hè? Je moet wel een beetje met een roze shirt aankomen, Daro. <laughs> maar uh, die heb je nog niet gekocht? Nee, nog niet. Ik heb er eentje gezien, dat is een roze shirt met, uh, met zwarte letters erop. Ja, ik weet het. Ja? Met, met, uh, met weet het, met uh, Black was sold out. Ja. ja, ja, ja, ja, ja. Dat vond ik echt eentje voor jou. <laughs> <laughs> ik weet het. Nee, maar ik denk, bel je even voor de gezelligheid van uh, hoe het met je is. Ik, uh, ik zit hier alleen in de studio, dus ik, ik moet een beetje terugspraak hebben, een beetje feedback. Ah, je bent dus in je eentje. <laughs> ja, ja, dat, dat heb je goed door. Ja, nou ja. Maar ver verder nog wat gedaan in het leven? Nee, niet echt. Nee, oh. Nou, oké. Okay. <laughs> maar ik, ik heb je in ieder geval gevraagd of jij een roze shirt hebt gekocht. Niet dus. Nee. Nou, oké. Okay. Nou, je kan in ieder geval tegen Wendy zeggen dat, je, dat ik het gevraagd heb, want dat moest ik vragen. Oké. Okay. Dus, maar ga je nog wat doen? Aankomende dagen? Uh, nou ja, weet ik niet. Ik zie het. Ik zie wel wat er allemaal te wegen komt. Heb je nog kaarten gehad, Valentijnskaarten? Nee, dat niet. Oh, nee, ik ook niet, helaas. <laughs> ah, we kunnen niet alles hebben. Nee, dat is waar. Daarom? Nee, oké, okay, maar dan, dan ga ik weer verder met mijn uitzending. Is goed, man. Oké, okay. ik uh, spreek je nog wel en uh, was supergezellig. Is goed. Oké, okay, hoi, hoi. Zo, dat was uh, onze eigen Jeffrey Paparazzi. Die, uh, ja. Heeft nog geen roze shirt voor Pinkpop. Dat kan niet. Je moet eigenlijk wel een beetje met een roze shirt komen. Want uh, mijn vriendin gaat naar Pinkpop. En uh, ja, die... Uh, hij gaat ook mee. En nog een paar vrienden. En, maar ik moet helaas werken. Maar uh, ja, het schijnt heel gezellig te worden, daarom Met, uh, hoe heet die zo ook weer? Met genoeg mensen, daarom. Ik heb de line-up niet uh, hier staan. Maar, uh, hoe heet het? Uh, ik heb net ook geprobeerd Jim te bellen. Hij nam niet op de eerste keer. Hij belde me net terug. En... Uh, ja, hij, hij komt gezellig even op bezoek. Hij komt, ons komt mij even gezelschap houden. Dat vind ik hartstikke gezellig altijd. En uh, hebben we een beetje terugspraak. Want ik word, ik word hier ook een beetje uh, zat. <laughs> dus uh, ja jongens, jullie zijn wel een gemis hier. En uh, ik maak er gewoon het beste van. En we gaan gewoon lekker verder. We zullen eens even kijken welk nummertje we hebben. Ik, ik zie hier wel de titel Satellite van Lena. Dus uh, geniet ervan. I love you know I fight I save the best I have for you. You sometimes.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 again Daar zijn we weer! Hey. Ja! Kijk, voor Valentijn. Voor, voor onze. Voor mijn gast. Hé, hey. mijn gast voor vandaag. Yes, yes. ik ben hier weer ja. alleen. <laughs> Jim Suidam is hier. Uh, heeft zich aangeschoven aan tafel. En uh, love is in the air. Ik voel het, Jim. Ja, wat heb jij gedaan voor je vriendin eigenlijk? Ik heb gewerkt. Ik heb echt niks gedaan. Maar dat nee, nee? komt helemaal goed, want we gaan volgende week lekker een week op vakantie. Ah, oké, okay, oké. Okay. Dus oh ja, ik... kan, kan ik nog langskomen, of niet? Uh, met een flesje drank. Al, als jij het redt om bij mij te komen, dan moet je kijken. Maar... Uh, dat is toch gewoon met de trein. Kan ik daar makkelijk komen, toch? Ik zou het echt niet weten. Waar zit je? Valkenburg. Valkenburg, oké, oké. Hé. Nu weet iedereen het. Godverdomme. <laughs> ik ga dus lekker naar Valkenburg, jongens. En... eh. Uh... <laughs> Heb jij wat gedaan deze Valentijnsdag? Uh, Want maar, jij zit mij wel te ondervragen, nou, nee, maar je doet nee. het weer helemaal verkeerd. <laughs> ik moet je teleurstellen. Nou ja, ik zit wel met uh, twee meisjes in mijn hoofd. Ik weet niet welke ik moet uh, kiezen. Pff, vertel. Misschien vertel. weten onze luisteraars wel raad. <laughs> bel als je tips hebt, bel naar 06-53-809-251. <laughs> ook als je dubbel D hebt, mag je hem ook bellen. <laughs> en blond haar, blauwe ogen. Dan is je helemaal tevreden. Dan helemaal tevreden. Lekker uh, halfpas bellen. Lekker love handles. Ja, maar uh, niet groter uh, dan uh, 1,70 alsjeblieft. Oh, Anders ja, krijg al... ik een beetje claustrofobie. Anders wordt het een beetje overmacht, denk <laughs> ja. ja. <laughs> nee, ik vind het niet leuk als uh, ja, meiden zo groot zijn. Dat vind ik helemaal niks. Gelukkig ben je zelf al groot genoeg. Dus, ja. uh... Maar jij had een leuke feest bij de Escape, hoorde ja, ik. Bij de Escape in Amsterdam, uh, 12 februari, is uh, Royal Club. Dat is... Dat... 12, het is 14 februari, man. Oh, dan nou zeg ik het verkeerd. Uh, nee, wanneer was dat nou? Zo, het is op een zaterdag, ja, neem ik aan. Hier, hier, hier, op, op mij is, het een is dit hem? Nee. We gaan even verder. Kijk nog uit, jongen, niet te snel. Ik ga weer te snel voor hem, jongens. Hier. Dat is vrijdag, we gaan door naar zaterdag. We zijn natuurlijk op een site even aan het kijken. Nee, ik heb hier. Escape Studio heeft uh, House Of Music. Nou, dat ga is zaterdag zondag. is dat? Dat is naar zondag. Zondag. Je weet ook niet wat je nee, wil. Ik, ik weet het niet. Escape, Escape. Hier, Re Reach. Dit is dit nee, is het niet. Hé, hey. Het it is iets met Royal Club in de Escape in Amsterdam. Kaarten kan je kopen nu al bij mij. Bij jou? Via, via mij. Als je yeah. bent zo'n geheime handelaar in kaarten. Nee, dit is Heb je ook VIP kaarten? Ja. Hoe duur? Uh, de normale kaartjes zijn geloof ik een tientje en die andere zijn geloof ik twintig, uh, wow. vijftien. Nou, dat is leuk. Ah, leuk. Vandaag uh, heb je ook. Hé, hey, hallo. Wat doe jij nou hier? Ja? Hallo. <laughs> we lullen veel. Dus wil eens even kijken. Nee, nee, het is gezellig. Moet je even kijken hoeveel tijd hebben we nog? Ja, nou. Ik nog... zou hem er nog even tussen plakken. Nog net genoeg. <laughs> <laughs> Kijk, als ik Jimmy had. We hebben ja. vanavond nog. Hebben we nog even kijken? R&B Valentine In de Heineken Musical Musical hall uh, is, uh, Het er is Er zijn zes bezoekers <laughs> <laughs> Ja The one is uh, First pri Priority En uh, Priority Entertainment Dat is de organisatie Zo, so, de prijs is uh, lekker hoog Is 45 euro Maar dan zit je wel in de Heineken Musical Ja, ja musical, hall. musical hall Maar okay. zullen we eens even kijken Want ik heb hier voor morgen Want vandaag is niet belangrijk Want het is al bezig we love Tuesdays at Club 7. Eens <laughs> even kijken. Dat, ik, dat is in Den Haag. In Den Haag. Club 7. We love Tuesdays. Ja. en uh, ja, Op de, de prins, pri Prinsengracht. Ja. En, uh, de prijs is uh, 4 euro. Nou, dat valt nog mee. Dat valt wel mee. Kun je makkelijk naartoe. Bezoekers geen. Treinkaartjes duurder. Als je uit z'n komt. Line-up <laughs> is Jasper Funk. En José da Silva. Oké, nou nog eentje. Niet bijzonder. Oké, we hebben voor voor woensdag. Voor woensdag. Nee, weekend is leuker. Oké, weekend. We gaan naar het weekend. Born, born esprit. Born esprit. Nee, we zitten nog op vrijdag. Zitten we in Schandwoord? Hebben we in Sandam. Oh, oh gekke huis. Oh, oh gekke huis. Mooi is dat. Achterle. Oké. Het is een stuk gezelliger met jou Jim hier. Ja, het was het net gezellig? een beetje een boel, maar ja, nu, wordt het, nu wordt het eindelijk ja, wat. Ja, ik ben gewoon... Uh... Ah, De Stalker Haarlem. in Harlem. daar heb je de speeltuin. <laughs> <laughs> Club de Stalker. Het is uh, sluitdatum uh, winactie is op uh, 16 uh, februari Ja, maar dat is voor twijfels, vrijkaarten. <laughs> ik, ik neem aan dat je geen vrijkaarten wil. Nee, nee, nee. Als jij uh, alvast bestelt bij uh, ergens, misschien bij clubstalker.nl... Voor 7 euro heb je een kaartje. en aan de deur kost hij 9 euro. Dus ik, ik zou. Toch weer een biertje. Ik zou gewoon uh, aan die deur gaan staan. want voor die 2 euro ga ik niet moeilijk doen hoor. <laughs> <laughs> Eén bezoeker. Ik kromme mijn elleboog steeg. Line-up line is uh, Olivier Waite. Waite! Wight Met. Uh, nog van de Abbaski. Arjuna. En Arjuna Schiks. Live en Missarella. Miss Melera. En uh, wijsnig Basje met Boogie met DJ Alex Het <laughs> wordt dus nou. een Après-ski-feest, dat hoor ik nu al aan die line-up. <laughs> Kijk eens even naar de. Ja. Sorry? De speellijst. Speellijst? Kijk, Welke speellijst? Die: Windows Media Player. Oh, sorry. Kijk, oh. Oeh, we hebben nog een paar minuutjes. Of zullen paar we gelijk minuutjes. verder gaan met twee moppen? Er zaten twee motten. Van uh, Dirty Jokers. Oké. Okay. Hier heb je een bal. Jokers met oh? twee motten. Ik ken ook niet met links klikken. Nou, geniet ervan, jongens. Ook, le ook lekker lekker skiën. Er wonen twee motten. Er wonen twee motten. In mijn oude jas. En die twee motten. Die wonen er pas.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 Ik ben niet kwalijk dat ik even onderbreek. Maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen? Er wonen twee moeders. In mijn oude bedje. En die twee matjes Die wonen er pas. Zeg Doris, heb je nog niks beters voor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 My love There's only you In my life The only Thing that's right My first love Your ja Tot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 There's always another chapter and the apple sort sure taste Oh, daar zijn we weer. Hé, hey, dit is jouw filler. Oh, filler. Ja, waar is mijn, mijn beeld? Waterfall. Waterfall. Dat voel je. <laughs> ja, waar is mijn... Uh... Oh, hier. Oké. Okay. Ah, ah, want ah, uh, Jim ah. is natuurlijk niet met niks gekomen. Ik ben niet met niks gekomen. Want hij uh, heeft een beetje de vervanging voor Kevin's top 5. Want ik heb net gehoord dat hij aan het werk is. Hij ja. heeft me net gebeld, hij had uh, het een beetje druk, <laughs> nou dat zeg ik niet. Maar uh, hij moest naar school en uh, hij moest ook nog eens werken en hij heeft geen tijd gehad voor de top 5. Dus Jim heeft lekker een top 5 meegenomen. Ik heb een top 5 meegenomen. Nou. Lekker. Oeh, lekker. Geest. De Valentijn Vertel. cadeautips Vertel. van 2011. Oeh. Dat is wel ja. mooi toepasselijk. Hoe kom je erop? Ja, hoe kom ik erop? Ja, <laughs> ik kan niks doen want ik heb geen Valentijn. Nou, zeg. <laughs> nou. Nee, nee. Uh, nou, ben, nummer 5. Ben jij, ben, jij ben jij zo? Ik ben zo. Oké, okay, nou ga verder. <laughs> ik ben ik, jij bent jij. Yeah. Wij zijn wij. <laughs> Inderdaad. Oké, okay, nou, nummer 5 is een foto uh, fotogeschenk. Dat is: uh, Verras je Valentijn met een leuke foto van jezelf? Nou. Ah, ik zou jou niet willen zien op een foto in nou, mijn kamer. Uh. <laughs> ja, dat wil je toch wel? <laughs> Misschien 2 bij 3, dan uh, wordt het nog wat. Ja. <laughs> en dan moet ik wel heel goed lachen, want dan lach je altijd. Ja. Oké. Okay. Nou, dit vind ik zelf een beetje... Uh, Jim, een... Ik, ik heb nog een plaatje aan de muur. <laughs> <laughs> ja, maar dat is wel meer dan 2 bij 3. Oh, dat nou. is 3 uh, bij 15. <laughs> oh, dat weet ik niet, maar het is veel. <laughs> Oké. Okay, maar okay. we gaan verder. Nummer 4, nou, Nummer, nummer vier, vier. Dat, dat zou ik zelf niet geven. Dat is een knuffel. Daar, ja. Een knuffeldier of echt een knuffel van... Nee, niet, van... nee, nee, niet zo'n knuffel, nee. maar gewoon een knuffeldier, weet je. Dat zou een ik zelf... knuffeldier, oké. Okay. Dat zou ik niet zelf geven aan mijn Valentijn of mijn vriendin op Valentijn. Of mevrouw op Valentijn. Kijk, dat zou ik zelf niet geven. Dat is een uh, wat er... Uh... Nou, dat ga ik niet eens voorlezen, <laughs> ik vind het toch niks. <laughs> en... Uh... Ja. Nummer drie! Dat is nummer mijn drie. favoriet! Nummer drie! Die zou ik die, ook had geven. Eigenlijk, die had eigenlijk op nummer één moeten staan, Want dat zou ik echt geven aan mijn vriendin. Of mijn Valentijn, of mevrouw, weet je wel. Of, of, of je, je man, of, of je, je, man, je, je vriend natuurlijk. of je vriend Alles kan. Als je, op, uh, ja, als je zeg maar, uh, uit de kast bent gekomen, zal ik het netjes houden. Dan geef jij uh, je vriend een, een, een pallenknijper ja, nee. <laughs> <laughs> ik uh, zou dat zelf niet doen, want ik uh, val op uh, blonde vrouwen. vrouwen met blo Bl blonde ogen. vrouwen met dubbel blonde D. Blonde vrouwen met, uh, nou, het per se dubbel D hoeft niet. Dubbel D, dubbel D. <laughs> ja, die mensen hier die denken, die zitten te luisteren waar, waar lulles en godsnaam over. Over dubbel D <laughs> Maar jouw nummer drie, want je hebt het nog steeds niet verteld. <clears throat> dat is Lynch uh, resetje. Zo een hey. le lekker strakke, weet je wel, met die touwtjes. <laughs> Dubbel 3. Dubbel 3. Daar zou ik ook voor gaan. <laughs> Dubbel 3, nee. Maar vertel, nummer 2. Nummer 2, ja. Dat zou ik uh, eerder gezegd uh, op nummer 3 zetten, en de lingerie op nummer 1. Uh, nummer 2 is parfum. Nummer 2, parfum. Ah, is niet, dat is, is niet is een lekker luchtje voor, voor Valentijnsdag, weet je. Kun je verdienen een beetje. Even een uh, beetje. Tssht, tssht. <laughs> hmm. tssht, tssht. Oh, ja, dat is lekker. Echt... <laughs> ja, of zo, weet je wel. <laughs> ja, en welk, nummer welk één. Welk merk zou jij geven? En welk dat merk ook, dat zou ik? Uh, uh... Voor een vrouw zou ik uh, de vrouwen Burberry geven. Die vind ik echt zo lekker ruiken. Je hebt smaak. Ik smaak. Ik zou poema geven. Zou jij poema geven? Ja, die, die ruikt ook lekker. Jij ja, houdt van snel, hè <laughs> <laughs> echt? Dus die is niet zo erg. Ja, ja. <laughs> Nee, of uh, ja, of uh, hoe weet het, uh, voor, uh, voor dan, ja, als je een vrouw bent, ja? zou ik als, als oh, ze mij een, aan, luchtje, aan zou geven, een luchtje als ja? zij mij een luchtje zou geven, zou ik of One million willen of uh, Jean Paul Gucci. Okay. Nou, netjes. Ik, moet ik mijn luchtje even vertellen. Ja, vertel ik... jij je luchtje even. We hebben tijd zat. We hebben nog 13 minuten. <laughs> <laughs> ik zou uh, Calvin Klein met one. Ja, ja, nee man, man, man. Kelvin ja. Klein, man. Ja, man. Die ruikt ik, een uh... beetje naar speculaas. <laughs> ja, echt, echt, dat vind ik lekker. <laughs> ja, echt de stomste ding af en toe. Maar kijk, nee, weet je welke ik dan ook wel zou willen van Kelvin Klein? Kelvin Klein to you. Dat is uh, zo een uh, witte. Uh... Oké. Het uh, <laughs> <Okay. laughs> is een uh, omgedraaid kleintje bijna. Okay. Maar vertel je alvast nummer 1 uh, leuk. Wacht, wacht even. Vertel jij zo nummer 1. Ik bel even je broer. Kijken wat hij gedaan heeft met het ja. Nee, ik bel wel. Oké, okay, bel jij? Bel jij? Heb je het nummer? Ja. Oké. Okay. Ja? Ja? Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Nou, de nummer 1 zou ik zelf op nummer 2 zetten. Dat zijn uh, de Valentijnsbloemen. Dat is een boeket mooie rode rozen. Voor je de romantische liefde, weet je. <laughs> en uh, nou, weet je wat ik ook heel... Ga, ja, ik hoorde vandaag in Haarlem bij uh, dat bloemenkraampje bij de Templier. Het einde van, of de begin van de grote houtstraat. Naast de Albert Heijn. Daar staat een bloemenszake. Die hebben vandaag 16.000... Rode Roos verkocht. Zo? Nee, nou, niet, niet vandaag, niet vandaag. Dat is vanaf uh, zaterdag tot vandaag geweest. 16.000 rode rozen. Oké, okay. maar uh, zijn nummer is niet in gebruik. Welk nummer heb jij dan? Die met 32 op het eind. Wacht even hoor. Ja, die heb ik ook. Oh, nou probeer jij hem even te bellen, dan hou ik ze even aan de praat. Ja, hou jij ze. Want uh, ja, Valentijnsdag. Uh, ik uh, ik stel er niet zoveel prioriteit aan. Mijn vriendin, gelukkig ook niet, anders had ik een probleem. Maar wij maken het wel goed op de vakantie natuurlijk. Daar denken wij dan natuurlijk ook weer oh Ja, in. ik weet toch waar die gast zit. Waar zit hij dan? Hij zit in de bios. Oh, we kennen echt een van die meisjes. Ja, bel. Tessa? Zijn even Tessa gezellig. Bellen? Dan bellen we even een paar meiden op wat, wat bijvoorbeeld wat voor luchtjes ze zijn. Ja, maar bellen. ik heb nu geen koptelefoon, dus ik kan haar niet horen. Oh, dat is een beetje. Dat is zwaar. Kan je niet op de box zetten? Nee. Wat doe je nu dan? Oeh. Ik moet bellen. Sorry. Uh, ja, ik weet niet of het al te laat is, nou, Nou, nee, maar anders houdt het op, want jij, jij hoort ze niet. Je hoort ze niet eens. Nou, en dan kom ik wel even naast jou staan. Maar, uh, kom anders even hier staan. Want nee, hij doet het niet. Nee, kom maar, kom maar hier dan. Kom maar. Kom maar, ik, ik heb hier ook een telefoon. Woehoe. En dan gaan we gewoon gezellig met z'n twee aan één koptelefoon even luisteren. Oor aan oor. Tand op tand. En dan gaat hij even iemand bellen. Trouwens, ik heb hier nog een feestje ontdekt in Drachten. De 19e. Dat is Paul Eulstak, 14 New Kids. Gaat die over? Oh. Nou, maar dan wachten we nog even. Maar hij is op de locatie J&M. In Drachten hebben Paul Elstak in de line-up natuurlijk. En New Kids. Ja, 2 keer 0 in de studio hier. Maar we gaan even een dame bellen. Daar weet Jim de naam van. Tessa. Welke achternaam? Van de Faken. Van de Fake. Oh, hij gaat over. Hier is hij. We gaan uh, Tessa, Jim mag het woord doen. <laughs> Hallo? <laughs> ik denk dat ze best boos wordt. Of ze ligt te slapen. <laughs> <laughs> Hallo? Hello. Hallo? Hi, Tessa, met Jim. Hoi. Alles goed? Hoe ben jij? Ik, uh, ja, ik moet je helaas eens teleurstellen. Je bent op de radio. Wie je bent op de radio. Ja, toch? Nee, echt. Je bent op. Uh... Hier, bij CFM Zandvoort, <laughs> bij Knockout FM zit je gezellig in de uitzending. <laughs> Jongen, dat is niet doof. Oh, sorry. <laughs> dit, is, uh, dit is mijn beste vriend, waar je nu ook tegenaan praat. Hallo? Uh. Lag hier te slapen? Ja. Yeah. Oh, sorry. <laughs> Had je een leuke droom? Oh. Nee, oh, dan bellen we goed. Nee, <nacht> ik speelde er niet in. <laughs> <laughs> maar uh, Jim had een vraagje. Had ik een vraagje. Jij had een vraagje. Waarom had ik een vraagje? Vraag jij het? Oh, <laughs> nou, wij hebben het op een moment over de valentuin. Die dag komt bijna ten einde. En dan nou vroegen we af, uh, wat voor luchtje zou jij willen? Ah, daar wil ik niet, hoor. Sorry? Daar wil ik niet, hoor. Dior? Dior? Dat hoef niet joh. Dat hoef je niet. Oh. Nee, nee. nee maar als je, de, je. Je krijgt ook niet. Je krijgt helemaal niks van ons. <laughs> maar als jij een luchtje zou willen, wat vind jij nou het lekker luchtje? dat weet ik veel, zo veel. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Wat zou jij het liefst willen voor Valentijn? Niks. Niks. Oh, je, wacht even hoor, ik moet er even wat bij pakken. Een uh, leuk uh, lingerie resetje. Dat is wel de top, hij uh, staat op de top, uh, de nummer 3 van de top 5 van de Valentijnse uh, cadeautjes van 2011. Je gaat wel, hij, hij vertelt wel wat moeilijke dingen zegt. de oh, ja, tering. Ja, ja oké, okay, ze is wel. Eens... Ja, maar uh, wat zou jij, wat zou je nog willen uh, voor Valentijnsdag? Als je het zou krijgen. Ik hoef, ik hoef helemaal niks. Oh, nou, dan ben je ook een makkelijke valentijn. <laughs> nee, oké. Okay. Je, je houdt wel van bloemen. Ja. Ach, kijk. Oh, kijk. We hebben iets. Nou, oké. Okay, hartstikke bedankt. Ga jij lekker verder slapen? Neem nog een glas warme melk voor het slapen gaan. Oh, ja, ja. <laughs> en, uh, wij gaan lekker verder. Want uh, we gaan zo weer even lekker een nummertje luisteren. Want we gaan er zo uit. Slaap zacht. <laughs> Nou, dankjewel. Is goed. Hoi. Hoi. Nou, terwijl Tessa uh, Jim gaat pingen, gaan wij even de laatste vijf minuten zo direct in. Wij gaan, wij gaan even een nummertje draaien. Dan, uh, ja, welk nummertje? Kom maar zo bij Ik, ik, uh, ik uh, kondig man. Kondig jij man? Nou, zullen we eens even kijken? Welke staat er? Want ik moet hem er nog in zetten. Uh, ik zit in de shit. Jij zit in de shit. Oh fuck die microfoon. Het uh, wordt uh, Kelly Clarkson met uh, Since You've Been Gone. Oeh dat is een lekkere dat hij er nog in komt. Dat nou hier is hij dan komen. dames en heren. Geniet ervan. Tot zo. Sinds je weg bent, Jim. Sinds, Sinds jij weg ben. bent. <laughs> Sinds ik weg ben. Echt een lekker nummer. Inderdaad, inderdaad. Born to be alive. Oh, dat is zo slecht. Born to be alive. We will gonna be alive. Born. Lekkere villa. Born. Maar uh, we gaan er een beetje zo direct van tussenuit. Dit was uh, een beetje mijn uh, solo-uitzending. Zal ik het even goed zeggen? We gaan er zo meteen van tussen. We gaan zo direct uh, met de handjes zwaaien en uh, met de billen klappen. <laughs> <laughs> maar dan komen we weer van onze lui reet af. En, en uh, uh, uh, ja, dit was uh, een beetje mijn uh, allereerste solo show. Uh, <laughs> en uh, met uh, Jim als mijn gast. Ja, voor de laatste drie kwartier. Voor de laatste uurtje. Ja, lekker hoor. Maar uh, ja, ik hoop dat jullie het vonden. Ik hoop voor herhaling vatbaar. En uh, ja, we gaan uh, nog even luisteren naar het laatste nummer. Kondig jij hem even aan, Jim? Dat uh, is van uh, Nirvana. Smells like teen spirit. Oh, lekker. Daar gaan we dan.